...komt niet lager uit dan 6 graden. Morgen eerst nog bewolkt, kans op motregen. Daarna in onze regio geregeld zon en droog. Morgenmiddag wordt het een graad of 12 bij een matige zuidwestenwind. Dit is Radio Rijnmond, het nieuws. Ik ben Rutte Boer. In een tapasbar aan de Pannenkoekstraat in Rotterdam Centrum... ...zijn meerdere mensen onwel geworden door koolmonoxidevergiftiging. Drie vrouwen en één man zijn ter observatie naar het ziekenhuis gebracht... Ook agenten die polshoogte kwamen nemen raakten na korte tijd onwel. Eén politieagent is ook naar het ziekenhuis gebracht. Uit metingen van de brandweer bleek dat de hoeveelheid koolmonoxide zes keer de toegestaande waarde had bereikt. De brandweer is het pand nu aan het ventileren aan de Pannenkoekstraat. Over de oorzaak van het vrijkomen van de koolmonoxide is nog niets bekend. De gemeenteraad van Rotterdam heeft nog geen motie van afkeuring in stemming gebracht tegen wethouder Kaya van Cultuur. De raad zag daarvan af omdat Kaya zelf wegens werkzaamheden in het buitenland zit. De motie is opgesteld door Leefbaar Rotterdam. De partij vindt dat Kaya mede verantwoordelijk is voor de problemen rond Poptempel Nighttown. Volgens Leefbaar Rotterdam is de wethouder te passief geweest, waardoor de exploitanten zich hebben teruggetrokken. Het is nog altijd onzeker of Nighttown dit jaar nog zal opengaan. De stille tocht in de Utrechtse wijk Ondiep is vanavond rustig verlopen. Ongeveer 1500 mensen liepen naar de plek waar een 54-jarige buurtbewoner zondagavond door een agent werd doodgeschoten. De stoetmensen verplaatsten zich in stilte. Voorop liepen nabestaanden van de doodgeschoten man. Ze droegen blauwe en oranje ballonnen, de kleuren van de voetbalclub waar de man actief was. De politie was op de achtergrond aanwezig. Zo'n 40 buurtbewoners liepen mee in de tocht om de rust te bewaken. Na de stille tocht is de Utrechtse wijk ondiep weer afgesloten. De politie heeft in Rotterdam twee mannen van 41 en 42 jaar aangehouden... die worden verdacht van een moord in de persoonshaven. Op 8 maart werd daar een 32-jarige Rotterdammer dood in zijn auto aangetroffen. Hij was doodgeschoten. De politie had 20 man op de zaak gezet. Het zou gaan om een afrekening in het criminele circuit. In België is een man opgepakt die wordt verdacht van de moord... op een 35-jarige Rotterdammer vlak na kerst... Ook hij werd dood in zijn auto gevonden in de Breitnerstraat in Rotterdam Centrum. Ook hij was doodgeschoten. Wat het motief is voor deze moord, is nog onbekend. De vrouw die gisteren werd gevonden in een Franse auto op de Britte Noord in Rotterdam-Esselmonden, is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Uit sectie is gebleken dat ze vermoedelijk door een overdosis het leven heeft gelaten. De identiteit van de vrouw is nog niet bekend. En dat was nieuws op 934 FM. Meer nieuws op Rijnmond.nl. Welkom bij het tweede uur van De Toestand in de Dans. Het wordt steeds leuker. We gaan uh, door met de onderwerpen die we hebben staan. Want die zijn niet aan bod gekomen in het eerste uur. Red Bull Music Academy. Wat een onuitsprekelijk woord. Die gaan we dadelijk bellen. Uh, Marzo, even snel. Wat is de Red Bull Music Academy? De Red Bull Music Academy dat is een, uh, een uh, academie voor de DJ's en producers wereldwijd. Uh, en? Eenmaal per jaar uh, elders op deze planeet vindt die plaats. Daar uh, ja, kan je voor inschrijven. Per land kunnen er geloof ik twee uh, meedoen. En uh, ja, dan word je opgeleid door de grote jongens, zeg maar. En uh, eenmaal per jaar is er een Red Bull Music Academy Taster... Taster, sorry. In Nederland. En uh, ja... Dat is zeg maar de, het kleine broodje ervan. En, en uh, de, de, de initiat initiator daarachter uh, gaan wij zo bellen. Aan de telefoon. Fijn. En we gaan ook nog even bellen met uh, de mensen van Lantaren Venster in Rotterdam. Want het gaat binnenkort heten Lantaren Venster en Speakers. De nieuwe groove van Mada. Uh, je hoeft niet per se gelijk naar je winkel te rennen. Morgen is die wel open, zou ik wel gaan. Wat een vette plaat. Niet normaal. Mooie akkoorden. Hm. Ja, ja, ja, ja. ja. Uh, buiten dat we naar de, de, de Music Academy kunnen met z'n allen. We landtaan het venster gaan bellen. Uh, we bekendgemaakt wie Leons dildoos heeft gewonnen. We het officiële e-mailadres in gebruik gaan nemen. Volgende week kan je ons terugvinden op uh, MySpace en Hives. Blijkt het ook nog heel belangrijk te zijn dat we om kwart voor het elf uh, Ted Langebach in de uitzending gaan krijgen. En dat was vlederweek week niet helemaal gepland, maar wel erg grappig. En dat gaan we dus nu altijd iedere week doen. Dus mocht je dadelijk een uh, iets wat bejaarde man uh, met een zwartgeverfde sik... over de binnenweg zien fietsen, op een heel klein fietsje weet je waar ik net toe onderweg is. Tijdje! Deze, deze plaat wordt net door iemand hier gekwalificeerd als muziek voor taxichauffeurs. Ik uh, ben hem even kwijt. <tied> Back, DJ, turn it loud up. Uh, uh, turn it loud up. Command, drop on the 313 From the floor to the ceiling. Detroit in the motherfucking building. Destroy everything, yeah, we killin' uh, D boy on the big boy wheels, yeah too cold to grab even more like a photo lab i'ma shoot something niggas fold when the gun go blast half-ass rappers we just fold in half Throwin' trash might go pop like the go-go dance and go pose for the photo lens and i still got more. but if you wanna go flow for flow with a toe-to-toe we can go bro New Year, so I'm stopping lanes. Can't give them fame, so I'm not dropping names. Labels played the fool like they played to lose. I just played you dudes. Check, make your move. I'ma just give them two plus two bars. Niggas like ease off. I'm black. Please just cool off. Real music. I crush gimmicks. Give it up. Nine more like Willie Hunt's with it. Hands to the sky. Get them out. Call up for help. This shit is wild. Sounds on along. long. Time to your mom. Why? The fans, the man, the man, and I'm him. Sipped up watching Fred Sims. Throw so him up high. Gun for the spy, trying to catch wind like spread wings on a fly. I solemnly swear to rep Thurman, men. Gotta look like black tar heroin. Barrels in your mouth. We own the house. Here to take my cuts. Since you holding out. Run I'm a brand new face with an old school weapon. Hammer, motherfucker, yeah, 357. I gotta feed my brethren. No excuses. So withholding dough, it's useless. Be warned if you pay me light, you better have something of value to make it yeah, right. Yeah. It Jij komt hier binnenlopen met deze plaat en je zegt dit is zo vet, want het is het. Nou, ja, wat mij betreft uh, nu al het uh, hip-hop album van uh, 2007. Fijn van die mensen die van die uitspraken doen. Geen halve maatregelen. Wie is dit? Uh, dit is uh, Black Milk en uh, het album heet uh, Popular Demand. De Man en is uit via Fat Beats. Nou, oh, dat was wel een hele goede plaat. Gus Gus. Uh, gus Gus. Gus Gus. Gus Gus. Ja, iemand zit er erg instemmend in ja te knikken. Aan de telefoon, Erik van den Booghaard. Hallo Erik. Hoi oh, Rans. Toen ik je belde hoorde ik allemaal noise op de achtergrond. Waar hang je uit? Eh, ik zit op de verjaardag van Aaron Friedman in uh, Twisted in Amsterdam. Oh, van uh, het kleine, kleine DJ-cafeetje aan de overkant bij Paradiso. Ja, gezellig. Het was een hele leuke avond, maar daar ga ik nu niet even over hebben... want toen werd, toen werd ik wakker ook daar. Daar gaan we het even niet over hebben. <laughs> uh, Waarom heb ik jou gebeld? Jij doet iets met de Red Bull Music Academy. Ja. Wat is dat? Zijn, uh, nou, de Red Bull Music Academy is een internationaal uh, muziekconcept... waarbij uh, over twee termijnen verdeeld... 60 uh, producer- en dj-talenten van over de hele wereld... Uh, lessen krijgen van uh, levende legenden in de dance en... en uh, en wat er allemaal bij hoort, dus van, uh, van de drummer van James Brown uh, tot uh, de, de, de nieuwste Minimal-artiesten. Hoe lang bestaat het dan? Even? Uh, dat bestaat nu, even kijken, tien jaar officieel. Oké. Okay. En elk jaar wordt eigenlijk een soort van ander continent gepakt om een soort van geografische spreiding te houden. En er worden echt mensen uit, uh, ingevlogen vanuit Kazachstan uh, die hele freaky jazz doen. Zijn je naar tot... Kazachstan? Ja, echt. Ja, het is Iedereen zegt dan kom Borat. Komt Borat ook? <laughs> ja, dat is the probleem, Social, economical. <laughs> uh, Als hij ja, zijn nee, zus maar met thuis laat. En, en, en het mooiste is gewoon dat je een, een groep jongeren bij elkaar krijgt... Uh, die allemaal met een andere soort muziek bezig zijn... maar wel de passie delen. En dat, uh, dat blijkt een universele taal te zijn. Oké. Okay. Wat is het leukste dat je daar tot nu toe gezien hebt? Ehm... Um, ik denk toch Bernard Burdy, uh, uh, session drummer van uh, James Brown, uh, uh, Rita Franklin en ja, zo'n uh, dikke Amerikaan van, uh, van 66. Uh, we hebben hem vorig jaar ook naar Nederland gehaald, die uh, ja, de ene legendarische anekdote naar de andere aan elkaar reigt. Oké, okay, laatste vraag, Marcel. Erik, de teaser komt er zo aan. Ja. Kunnen mensen zich nog inschrijven om deel ja, te nemen? Ja, absoluut. Uh, dat, de inschrijving loopt tot 31 maart. En misschien ter verduidelijking, deze is een compacte versie van uh, de Internationale Academy. Voor Nederlandse muziektalenten, we nodigen er twintig uit in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Waar moeten zij uh, hun aanvraag naartoe sturen en wat moeten ze daar naartoe sturen? Uh, nou, ze moeten mij een mailtje sturen. Waar? naar van den Bogaard at hoe schreef je dat? Uh, 1 O <laughs> uh, B O G A A R D. Oké, okay, gaan we allemaal doen. En uh, ja, ja, absoluut doen, want het wordt gek. En ik heb nog een primeurtje voor jullie. Oh, shit. Uh, we hebben Grandmaster Flash uh, weten te strikken voor een lecture. Oh. Dus, eh. Uh, oh, wij komen en, kijken. Helemaal cool. Ik zeg vier maanden op de gastlijst. Hé, hey, dankjewel, Erik, uit het verre Amsterdam. Oké, okay, dankjewel. Bye-bye. Hoi. Bye. Bye. Ik vertelde dus uh, twee weken geleden tegen mijn vader... dat ik voor Radio Rijnmond ging werken. En dan zei hij, oh, dat vind ik zo fijne zender. Dat is zo lekker rustig. 一般白龙 Zijn met de beste luisteraar van Toestand in de Dans op Radio Rijnmond. Ik weet niet of dat ik hier nou van opknap. Dit is de 87ste remix van deze plaat. Ik krijg er wel een glimlach van op mijn hoofd, maar of dat ik het nou echt helemaal te gek vind, weet ik niet. Nou, ik hoor in ieder geval vandaag een heel vreemd bericht. En dat bericht was dat uh, Lantaren gaat anders heten. Dat gaat Lantaren Venzen en speakers heten. Marcel heeft iemand aan de telefoon en die gaat uitleggen hoe dat zit. Ik heb dansprogrammeer Jura van hetzelfde aan de telefoon. Hallo, hallo. Ja, leg uit, want ik uh, begrijp Ronald even niet. Want daar een festijn, speakers waar, lieve nou, Jullie gaan allemaal muziek programmeren, begreep ik, en de, dus de naam gaat veranderen. Nou, uh, we, we programmeren heel lang muziek hoor. Nou, uh, mijn bronnen laten me in de steek. Massa, waarom zeg je dat dan? Ik, uh, mijn naam is Haas, jongen. Mijn naam is Haas. We hebben nog bij ons gestaan. We <laughs> nee, maar Jua, uh, vertel eens even. Want uh, morgen moeten wij met z'n allen naar... Lantaren morgen moeten we naar de London Night. De Londen is de London Night. Uh, ja, de grootste dubstep-avond van Rotterdam. En omstreken. Kijk, dat is taal. Uh, wat, wat, wat, leg eens uit, wat is dubstep? Dubstep is uh, eigenlijk de nieuwste muziek uit Londen in het rijtje uh, jungle, drumbeats, UK garage, grime uh, en nu dubstep. Mm -hmm. Vroeger nee. hadden we dub als remix van een reggae plaat, hè? Uh, ja. en, uh, two step En is dat dan een beetje een mengeling van die twee, of? Ja, het, het is een uh, soort combinatie van inderdaad oude Soundsystem, system dancehall -cultuur uit Jamaica in de jaren 70 mm -hmm. en UK garage, donkere, donkere feesten. En dat, gaan we morgen allemaal, dat krijgen we morgen allemaal te horen, onder andere Code Nine in Space Age. Ja, morgen krijgen we, krijgen we daar de nieuwste variant op, en de, het, het, het nieuwste voortvloes uit die, uh, ja, de, de Londense Staten. En dat is helemaal te gek met hele zware bassen en heel dansbare muziek, een soort uh, dancehall meets, uh, ja, meets wat. Toekomst, te gek, wij, wij uh, gaan komen, laatste vraag nu hè? Uh, wat kunnen we de komende tijd in de Ranta-venster van jou verwachten als uh, progressieve dance-programmeur? Ja, ik ben geen dance-programmeur, ik ben elektronische muziekprogrammeur. Dus, wat is uh, het verschil? <laughs> <laughs> staat het ook op je kaartje? <laughs> nee, nou, het staat wel op de website. Ja, zo, een heel lang kaartje, dat kan natuurlijk wel. Gewoon een uitklapkaartje. <laughs> uh, meer concerten, minder dans, dat is het. Uh, avontuurlijke elektronische muziek, in de ene keer is het dans, zoals morgenavond. En de uh, andere keer, zoals volgende week vrijdag, is het uh, een concert met uh, gewoon zitplaatsen. Dus dan al gaan alle, alle rafelranden van de elektronische muziek, of het nou inderdaad uh, improvisatie is of dansmuziek, aftasten en uh, tonen. Kijk, Jur, dat is, dat is uh, goed nieuws voor onze dansliefhebbers. De elektronische muziekliefhebbers. En wij gaan het zeker volgen. Zijn er en, nog uh, kaartjes? Zijn er nog kaartjes? Zijn er nog kaartjes? Er zijn nog kaartjes. Wil kaartjes? Wat, nee, wat kost een kaartje? Een kaartje kost 7 euro. 7 euro. Aan de kast in. Daar moet je ze bestellen. Nee, maar dan kan je meer informatie vinden. Oké. Okay. Ik kunt gewoon de kans halen, 7 uur, man. ik knap op van zo'n bondige gast. Je hebt gewoon zijn huiswerk gedaan. Hey, hartstikke bedankt dat jij even in de uitzending wilde komen. Hartstikke bedankt nou, is... you, okay, you. voor de uitzending. Dank je, Johan. Veel zin zien, man. Jo, dank je wel. Jo. Een Stone will be trained at and a stone in at the churches. ...in de Trinati-churches. Dubstep heet het. Mm. Ja, dat zou ik wel zeggen. Het is even wennen, hè? Chicago out of my basement. People call me rude. I wish there were no rules. I wish there was no black and white. I wish we all were cool. People call me rude. I wish there were no rules. I wish there was no black and white. I wish we all were cool. Plaatjes op Radio Rijnmond. Ronald Molendijk hier nog steeds. Laatste kwartiertje en dat betekent dat we Ted langer mag in de uitzending halen. Hallo Ted. Hallo Ronald. Hier, Jij bent raad. de enige man die Radio Rijnmond stil krijgt. Nou ja, dat hoop ik. Ik, ik zit hier in een vrij stil uh, museumpark. Uh, Rem Haas uh, heeft zijn goed hier. Uh... Uh, en ik zit bij de Club van de 100 bij Wim Puyers. Met allemaal mensen uit Amsterdam, uh, Zuid-Afrika, Afrika, weet ik wel waar ze vandaan komen. En er moet wordt van gedachten gewisseld. Maar er wordt ook behoorlijk gereed hier. En wat is de Club van de 100? De Club van de 100 is een uh, groep mensen, toonaangevende mensen uit de beeldende kunst, uit, uh, uit de muziekwereld, uit de politiek. En die moeten elkaar dan zogenaamd inspireren. En vanavond was er een, uh, een lecture, of de hoofdredactrice, nieuwe hoofdredactrice van het NRC Handelsblad, over de participatie van alle tonen uh, bij de media. En uh, gaat het om kwaliteit? En dan heeft het uiteindelijk niks met kleur te maken, zoals je weet. Of gaan we toch zeggen, nou ja, het is wel heel raar dat al die redacties van die kranten en van die media allemaal zo wit zijn. En, uh, is dat zo? Yeah, terwijl de wereld zo snel verandert in kleur. Ja. Maar wat hebben wij gegeten? Jawel. Uh, een good start of the day. Uh, croissants with cheese, yogurt with apples, raisins, cinnamon and honey. Bread, walt corn and white bread. Bread will be served with all kinds of salad and raw vegetables. Homemade shrimp salad, all cheese, beef, carpaccio with truffle oil, van double croquette with sansa mustard. Additional price for ciabatta, natuurlijk 50 cent. Jawel. Ciabatta, Dutch goat cheese with roasted Italian ham and pasta mayonnaise. A smoked Norwegian salmon cream Cream fries and eggs, smoked chicken, and it's curry, mayonnaise... wel voor 6,90 euro waarschijnlijk... ...toasted sandwiches, ciabatta with Dutch cow cheese, over ...natuurlijk, tomato, sweet pepper and red onion... ...toasted sandwich, ham cheese, wild corn toasted sandwich, mozzarella... Uh, ...soops, Dutch cream, potato, with rye bread and all cheese... ...avvia cheese, jawel, Italian tomato soup with... Pepper, coronie, mushroom soup, lunch salads of bay, logic salad, salad with strips, red onions en cornichons. Ja, dat zijn zoiets als champignons waarschijnlijk. weet ik zo. 10 seconden. Smoked chicken salad with ginger dressing, traditional Greek salad with bezels, red place vegetable pasta with salmon, chicken salad, 1, dat hebben wij nou, jawel. Tot volgende week. Het was lekker, dankjewel, dan Ronald. Baby, baby, come on and feel this love vibration. I yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. need to give you some of what I've got. Give you more and more, yeah. Give you some. You, don't you ever try to go. Oh, love vibration. Love vibration. From your head to your toes. Let me take control. Let me give you, give you, give you. Morgenavond Radio Rijnmond, Ronnie Stuts. Waar moeten we dit weekend heen voor de Love Vibrations? Uh, aanstaande vrijdag zou ik zeker even een kijkje gaan nemen in de Catwalk. Daar draait uh, Rotterdam Finest DJ Willem Kamerbeek. Uh, verder ook heel leuk, de Of Corso Rush met Don Diablo en Josia. Uh, uh, en zeker ook de moeite waard om even te checken is uh, Latarum Venster, Londenite, Dubstep avond met Code 9, de Space -Ape en en Udub. Zaterdag uh, is er ook van alles te doen? Uh, onder andere in Herziemerman. Daar draaien DJ's Fraulein Z en De Man zonder schaduw. <lacht> ja. Uh, verder zou je ook even kunnen kijken in de Maasilo Daar is een avond die heet Call Me met Semis Haji en Roog. daarvoor geven we ook kaarten weg. Oh. Uh, oh, oh, oh, hoe krijg je die kaarten dan? Die kaarten kun je krijgen door te reageren uh, door middel van een e-mailtje. En dat kan je dan sturen naar dans dance Oké. Okay. Uh, andere optie is om uh, ook zaterdag naar de Of Corso te gaan. Daar is absoluut mysterio met Miss Monica en Desiree. Uh, en wat ook erg leuk is, is Outland. Daar is het feestje echt wel. En ik kan je zeggen, dat is erg leuk. Uh, daar draaien Late Look, Tour Clock Ron, Leroy Styles en Funkerman. En ook daar kan je naartoe, als je wil. Door te reageren, door middel van een e-mailtje. En dan kan je dat sturen naar dans.rijmond.nl. En dan kan je een aanmerking komen voor gratis kaartjes. That's it? That's it. Dat That was de agenda. stop and stare As if they've never seen a heart in love And though I see them I don't care Cause I'm too busy thinking about our love Thinking about that each and every morning I wake up to that love glow. My every word And though it seems Sometimes insane Something within me Tells me they'll be heard So I wait so patiently The moment When I'll have Dat er 40.000 kaartjes verkocht worden voor Sensation White binnen drie uur. Dat Tiësto aankondigt dat hij in de bagagehal van Schiphol een concert gaat geven. Dat wij de tweede aflevering hebben gedaan van de Toestand in de Dans. Dat je hebt kunnen luisteren naar Ted Langebach. Die het hele menu voor aan het lezen was van de Club van 100. En er zitten zeven mensen in de studio en werkelijk niemand had enig idee waar die man het over heeft gehad. Dat maakt op zich wel weer leuk. Ik wil jullie hartstikke bedanken dat je weer hebt geluisterd... naar een aflevering van de Toestand in de Dans. Volgende week zijn we er weer. Met meer fijne muziek, met meer praatjes en meer informatie. Later!